We've been cast out of the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 VVD-ledder Rutte en PCV-voorman Wilders hebben daarin allerlei vragen gesteld over de gebeurtenissen in het CDA van de afgelopen dagen. Wilders noemde het een goed gesprek en ook Rutte zei dat het overleg in goede sfeer verliep, maar ze hebben nog geen conclusies getrokken. Verhagen zelf zei dat hij er vertrouwen in heeft dat hij de onderhandelingen geloofwaardig kan voeren. Hij benadrukte dat hij spreekt namens alle 21 fractieleden. Door de spanningen binnen het CDA hebben de onderhandelingen over een nieuw kabinet twee dagen stilgelegen. De schade van diefstal uit vrachtwagens loopt dit jaar op tot 500 miljoen euro. Dat voorspelt de transportverzekeringsmaatschappij TVM. Twee jaar geleden lag het schadebedrag op 350 miljoen euro. Volgens TVM zijn vrachtwagens een aantrekkelijke prooi voor dieven... omdat banken steeds beter worden beveiligd... en het moeilijker is geworden om ramkraken te plegen. Dieven hebben het vooral voorzien op vrachtwagens die mobieltjes en flatscreens vervoeren... omdat die snel geld opleveren op de zwarte markt. De verzekeraar hoopt dat transportbedrijven meer veiligheidsmaatregelen nemen... en chauffeurs bijvoorbeeld niet vertellen welke lading ze vervoeren. In Nijkerk is een 82-jarige inwoner van die plaats aangehouden... omdat hij twee agenten heeft mishandeld. De bejaarde man had ruzie gekregen met zijn buurvrouw... omdat die volgens hem haar huisdier voorwaarloosde. Twee agenten wilden hem over de ruzie aanspreken... en daarop begon de 82-jarige de agenten te schoppen en te bijten... Kosten de politiemannen de nodige moeite om de man naar het bureau te brengen. De agenten die licht gewond raakten hebben aangifte gedaan tegen de bejaarden wegens mishandeling. Dan het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden, het oosten en langs de westkust enkele buien, middagtemperaturen ongeveer 19 graden. Morgen meer zon, maar wel nog plaatselijk een bui. Dit was het NOS-journaal.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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. GFM. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is.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 We staan jij bent aan de regen, stem. ik de ton. Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon. We staan jij aan bent de rups, ik de cocoon. Ik ben het zakje, stem. jij de thee. Staan ik, staan ben de kaas, jij de ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, stem. jij bent Karin. We staan samen sterk We staan samen sterk We staan samen sterk We staan samen sterk De wereld beroemt mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan kunnen we veel lijnen. Nou, een filaine jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Noem niet. Dat is duur. Nou ja, helemaal. Ah, ja, ja, Zit er meer in de romantische duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel echt belachelijk. wij zijn je het varken nou en de tang. Romantiek, de romantiek, er bestaat toch helemaal en een vries. Dat kost weer mijn handen Jij bent de schrikdraad ik de waarop ik pies. Ik ben de Hier. kip.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 ZANG de...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 Egyptian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 Then a rock was formed when we held hands, Sunny one so true. I love you, Sunny. Sunny.